1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. China zit in zijn maag met nieuwe kernproef Noord-Korea. Rolstoeltennisfenomeen Esther Vergeer stopt ermee. En rookverbod kleine cafés binnenkort ook voorbij. Zonnige perioden. In de noordelijke kustgebieden is kans op een sneeuwbui... de temperatuur is ongeveer 0 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. Enkele zonnige perioden. Ook dan 0 of 1 graad. En er is maar weinig wind. Regeringsleiders uit de hele wereld hebben de kernproef van Noord-Korea veroordeeld. Over een kleine twee uur komt de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeen... om zich te beraden op een reactie. Het gebeurt op verzoek van Zuid-Korea. Ja, en hoe is het in China? Correspondent Marieke de Vries in Peking. China heeft het moeilijk, want ja, wat zeggen ze in China van die kernproef? Ja, het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet vanmiddag in een verklaring weten... een resoluut tegenstander van deze kernproef te zijn... en roept alle landen in de regio op vooral kalm te blijven... en ook het zeslandenoverleg tussen Noord-Korea, Verenigde Staten... Zuid-Korea, Japan, Rusland en China zelf weer op te pakken om de nucleaire wapens te verminderen in de regio. Ook is de ambassadeur van Noord-Korea in Peking op het matje geroepen... en er is contact geweest met de ambassadeur van Zuid-Korea. Maar China heeft het in deze verklaring dus niet... over het steunen van eventuele sancties van de VN-veiligheidsraad... die dus vanmiddag bijeenkomt. En China heeft het ook niet over maatregelen... die ze eventueel zelf tegen Noord-Korea zullen nemen. Dus het is weer een beetje de gebruikelijke, afwachtende, sussende houding van China... die niet meteen bondgenoot Noord-Korea wil laten vallen. Nee, het is uh, lastig voor China. Maar goed, uh, ze geven het toch maar weer te, te horen van... Uh, we zijn het er ook niet mee eens. Is er inmiddels al wat meer bekend over de aard... van die kernexplosie van vanochtend vroeg? Wat is er eigenlijk ontploft? Er wordt gezegd dat dit explosief twee keer zo zwaar was als de laatste in 2009. Dat is nog niet bevestigd, maar het is wel zeker dat hij in ieder geval zwaarder was. Dat meldt Noord-Korea zelf ook. En ook dat het een kleiner explosief was. Een kleiner apparaat wat uh, tot ontploffing is gebracht... waarin hè, plutonium of misschien wel verrijkt uranium dit keer zat. En dat maakt de dreiging alleen maar groter. Want tot nu toe was Noord-Korea nog niet in staat om een kleine kernkop te fabriceren... die op een lange afstandsraket gemonteerd kan worden... zodat ze bijvoorbeeld de Amerikaanse westkust zouden kunnen bereiken. Maar daar zijn ze dus wel mee bezig... gezien het feit dat dit al een stuk kleiner explosief was... dan de andere keren. Goed, Marieke de Vries in Peking, dank je. Op de Nieuwe Maas in Rotterdam zijn twee binnenvaartschepen op elkaar gebotst. Er is niemand bij de aanvaring gewond geraakt, maar er is wel 500 liter dieselolie in het water terechtgekomen. Die olie wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Een van die schepen vervoerde containers en de andere vervoerde zand. En de politie van Rotterdam onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De kapitein van een van de schepen heeft verklaard dat hij plotseling een klap hoorde toen hij de Hollandse IJssel wilde opdraaien. En de andere kapitein zegt dat hij het tegemoetkomende schip zag naderen en dat hij het probeerde te ontwijken. Roken in kleine cafés, dat kan nu nog, maar binnenkort uh, waarschijnlijk niet meer. Want het lijkt erop dat de Tweede Kamer vanmiddag... voor een algemeen rookverbod in de horeca gaat stemmen. En dus zullen alle uitzonderingen, zoals voor kleine cafés, weer worden teruggedraaid. Josephine Trehi ging naar zo'n klein café waar nu nog gerookt mag worden. Maria is de barvrouw hè, van uh, Café Poldeksel. We zitten hier al 40 jaar.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 Drie verdachten van de mishandeling in Eindhoven gaan in beroep tegen hun uitlevering. De verwachting is dat twee anderen zich ook zullen verzetten. De raadkamer van Turnhout in België heeft bepaald dat die vijf kunnen worden uitgeleverd aan Nederland. Volgens correspondent Joris van Poppel zijn er verschillende redenen waarom de verdachten beroep aantekenen.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 mijn verdachte in Nederland minder kans op een eerlijk proces en daarom ga ik waarschijnlijk in beroep. Die vijf in België maakten deel uit van een groep van acht die op 4 januari een man van 22 op straat in Eindhoven, Eindhoven zouden hebben mishandeld van het incident zijn beelden gemaakt en die eh, waren op internet te zien.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 Het kabinet wil dat de politie de mogelijkheid krijgt om kentekens vier weken te bewaren. Het gaat om gegevens die met camera's zijn vastgelegd. Die kunnen worden gebruikt voor de opsporing van misdrijven en verdachten. De politie is nu nog niet bevoegd om alle kentekens te bewaren en achteraf te raadplegen. Meester is de opstel te benadrukt dat het toch belangrijk kan zijn voor de opsporing van misdrijven. Waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Na ontdekking van een strafbaar feit onderzoekt de politie dan bijvoorbeeld of de auto van een verdachte op een bepaalde plaats is gesignaleerd. Sport. In Rotterdam wordt getennist tijdens het ABN AMRO toernooi en uh, uh, Jan Rolfs die zit erbij in Ahoy. Timo de Bakker, uh, Jan, die is bezig aan zijn eerste ronde tegen de Rus Rusjusny. Hoe gaat het met hem? Nou, moeizaam. Hij is al gebroken in de eerste set. Staat nu 3-0 voor Joesny. Nu een ace van De Bakker op Juice. In zijn eigen servicebeurt. Maar De Bakker maakte iets te veel fouten. Het, het tempo is toch vrij hoog van Joesny. Um, ja, een top 50 speler die hier in 2007 won. Ze stonden al tegenover elkaar hier in Rotterdam in 2011 in de tweede ronde. Toen won Joesny twee keer 6-4. Ja, de Bakker dus uit de top 100. Heeft veel blessures leed gehad. Is weer op de weg terug. En staat nu op voordeel. Bij 3-0 dus in de eerste set. En laten we hopen dat hij wat meer ritme kan vinden. Wat beter kan returneren. Aan het net ook wat minder fouten maakt. Nu pakt hij zijn eigen servicebeurt. Dus pakt hij zijn eerste game in deze wedstrijd. En is het 3-1 voor Juschny in de eerste set. ja, dat is de partij van Timo de Bakker. Robin Haasen moet ook vanmiddag... Ja, die komt hierna op de baan tegen Ernest Goulbies. Dat is een let Een jongen die toch tegen de top 20 aan heeft gestaan, maar is weggezakt. Nu de 132 van de wereld is een qualifier. Hazen vorige week uitstekend opdreef in Zagreb. Toen haalde hij de halve finale, verloor daarvan Meltzer. Heeft veel vertrouwen in die wedstrijd. Dat dus na Joesny tegen Timo de Bakker. En zijn er vandaag nog partijen waar jij naar uitkijkt? Nou, eigenlijk wel die twee. En we krijgen nog Del Potro natuurlijk tegen Monfils vanavond. Dat is toch ook wel een beetje een, een main match. En een, een grote attractie, toch wel, de Argentijn. Um, maar ja, eerst maar eens kijken wat de Nederlanders gaan doen vanmiddag in Ahoy. Dankjewel. En we hebben nog een worstelbericht. Het is wel opmerkelijk. Worstelen verdwijnt van de Olympische Spelen vanaf 2020. Dat heeft het dagelijks bestuur van het Internationaal Olympisch Comité besloten. Het IOC-congres moet het in september dan nog wel bekrachtigen... Al sinds de eerste moderne Spelen in 1896... staat worstelen voor mannen op het Olympisch programma. Voor vrouwen staat het er pas op sinds 2004. Nederland heeft trouwens nog nooit een worstelmedaille gewonnen. IJshockeyclub Eaters-Gelen is door de rechtbank in Maastricht failliet verklaard. Bestuur van de huidige landskampioen heeft zelf om een faillissement gevraagd... omdat het de betalingen ja, niet meer kon uh, ophoesten. Wat de gevolgen nu zijn voor de uh, ijshockeycompetitie, dat is nog niet bekend. En toch nog weer even terug naar Ahoy in Rotterdam... want daar uh, zou toch de persconferentie aan de gang moeten zijn... van Esther Vergeer, die stopt met rolstoeltennis. Jeroen de Jager die is erbij. Jeroen, wat heeft ze gezegd? De afgelopen ze jaar, is nog het bezig het met haar persconferentie. Je hoort haar op de achtergrond. Ik zal haar heel even kort de laten de horen en dan ga ik vertellen wat ze hier aan voorafgaand heeft gezegd. ...met geïnteresseerde mensen. En de reacties vanuit het publiek bevestigen me dat het verhaal ook voor hen van toegevoegde waarde is. In de toekomst wil ik die presentaties uitbreiden en wil ik mensen helpen hun droom waar te maken. Ze heeft het over en de toekomst helpen. nu namelijk dat ze nog wel een rol voor zichzelf ziet in de gehandicapte sport. Ze is nog aan het onderzoeken wat ze precies gaat doen of dat op het gebied van de educatie zal zijn. Maar even over het waarom van haar stoppen. Ze was er al mee bezig voor de Paralympische Spelen in Londen. Um, ze heeft besloten om er toen niet... Ja om het toen, ik moet even weg hier, want ik stoor hier, dus ik, de deur wordt voor me opengedaan. Ze heeft toen besloten om uh, uh, het nog niet bekend te maken, want dat zou vervolgens die Paralympische Spelen zijn. Daar gaat Jeroen, daar gaat de verbinding met Ahoy. Dan zullen we nog niet weten waarom Esther Vergeer nou stopt. Zou het zijn, omdat zij... Uh, even kijken, is dit beter? Jeroen, ja, je bent er weer, hè? Hoor je mij weer? Ik hoor je, ik ja. hoor je. Ga maar door. Uh, yeah. Ik heb daar geen verbinding, dus ik moet even hier staan. Sorry hoor, ik moet even hier de organisatie maken ja. dat hier die verbinding wel werkt. Maar um, ze heeft in ieder geval gezegd, uh, na, het zou anders die Paralympische Spelen zou gaan beheersen. En ik ben gestopt op mijn hoogtepunt. Uh, 13 jaar ongeslagen, bizar noemden ze dat. Of nee, in 13 jaar tijd één wedstrijd verloren, bizar. Um, ja, en ik had niet echt meer plezier om elke keer maar weer op te laden voor die wedstrijden. Dus toen ben ik nagegaan, zou ik het missen als ik zou stoppen? Eh, kon ik zonder de adre adrenaline kick. En uiteindelijk is, dat, uh, ja, is die beslissing gevallen na de Paralympische Spelen... om er dus definitief mee te stoppen. Duidelijk. Jeroen, luister je lekker verder naar Esther Vergeer. Dan uh, gaan wij afronden. U hoorden het laatste nieuws vanuit uh, Ahoy. Um, u krijgt voor mij de hoofdpunten nog een keer van het nieuws. Het is 12 over één geworden. Ook China keurt de Noord-Koreaanse kernproef sterk af. De Tweede Kamer stemt vanmiddag waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, tegen het rookverbod in kleine cafés. En Esther Vergeer stopt dus met rolstoeltennis, omdat ze op haar hoogtepunt ermee op wil houden. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCV met lunch.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 Voor in de praktijk duikt verslaggever Anne van der Veen in de datingwereld. Ze kwam een website tegen waarop dit soort contactadvertenties staan. Blonde, slimme, zelfstandige, halfvolle maat, 42, 44, heb ik eerlijk gezegd geen verstand van, dus dat weet ik niet. Onverbeterlijke romantica, 40 jaar is toe aan een Vriendschap Plus met een echte leuke man. Vriendschap Plus, daar zijn we allemaal wel voor. Uh, Stand.nl, straks om half twee. De stelling, er moet een algeheel rookverbod in de horeca komen... en u mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Door te sms'en naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of onheens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De behoefte aan nieuwe antibiotica wordt steeds groter. Wereldwijd zijn er namelijk steeds meer mensen resistent voor antibiotica. Sinds uh, ongeveer 2005 weten we dat er steeds meer resistenties in dieren voorkomen... die ook bij de mens uh, problemen geven. Antibiotenbegebruik is daar de belangrijkste prikkel voor. De resistente bacteriën zaten in vier groenten. Dat was uh, talge, pastina, Radijs en bosuit. Binnen vier à vijf dagen bleek dat dit inderdaad een heel resistente bacterie was... maar die ook resistent was tegen de, eigenlijk de meest krachtige antibiotica... die wij ter beschikking hebben voor de behandeling van deze infecties. Omdat de ene na de andere bacterie resistent dus ongevoelig wordt voor antibiotica... zijn steeds meer ziektes die lang overwonnen leken... niet meer te behandelen met medicijnen. Eigenlijk keer je terug naar het tijdstip van voor de antibiotica. Je keert terug naar voor 1940... Maar iedereen die een infectie had, hetzelfde moest klaren omdat er geen antibiotica waren. Voor de farmaceutische industrie ligt er dus een taak om andere geneesmiddelen te ontwikkelen. De Europese Unie en de farmaceutische industrie investeren 187 miljoen euro... in een project voor een snellere ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Bij ons is Rudolf van Olden, medisch directeur van GlaxoSmithKline Nederland. Dat is een van de grootste geneesmiddelenproducenten ter wereld. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Um, ja, we horen dat al, die resistentie. Is het nou eigenlijk resistentie voor of tegen? we nog even af. Ja, het is resistentie tegen. Tegen, ja, ja, ja. ja zie je. We zeggen steeds resistentie voor, maar het is dus tegen. Uh, antibiotica, een, een groot probleem. Uh, hoe groot is dat probleem in Nederland? In Nederland is het relatief bescheiden, het probleem. Maar we weten allemaal dat met een zekere regelmaat in ziekenhuizen resistente bacteriën opduiken. Met ook dodelijke afloop voor uh, helaas patiënten. Uh, in andere delen van de wereld, Zuid-Europa. In Europa dan, maar ook in andere werelddelen is het probleem groter. Omdat daar meer antibiotica gebruikt worden. En veel meer antibiotica voorgeschreven worden. Het gebeurt worden. hier minder snel? Ja, wij zijn allemaal, hebben allemaal geleerd. Ik heb zelf in medische opleiding ook geleerd. Buiten gewoon voorzichtig te zijn met het voorschrijven van antibiotica. Op het moment dat je nu naar de... Met een verkoudheid, een simpele verkoudheid om het zo maar te zeggen, naar de huisarts gaat, krijg je in beginsel geen antibiotica. Zeggen Terwijl... we even twee, drie dagen uitzieken en dan is het weer goed? Precies. Terwijl als je dat in Italië doet, of in Spanje, of Portugal, krijg je meestal. Antibiotica plus nog wat aanvullende medicijnen. En, en waarom kijken ze daar dan anders tegenaan? Daar? Waarom doen ze dus dat? Het is een cultureel aspect. Als je naar de dokter gaat, heb je uh, ja, antibiotica nodig. Moet je wat wil je hebben. krijgen? Ja, dat is de gewoonte. Ze zeggen daar geen nee, die doktoren dan? Nee, en dat is, dat is een, een groot probleem. Want de beste, uh, de beste manier om resistentie te voorkomen is een geneesmiddel niet gebruiken. Want dan. Um, kunnen de bacteriën niet resistent worden tegen die geneesmiddelen. Ja. We hebben het hier natuurlijk, in, u zei het zelf ook al... we hebben het wel meegemaakt natuurlijk, 2010, 2011... in het Maastad ja. bijvoorbeeld in Rotterdam... was er een uitbraak van een bacterie... die voor bijna alle antibiotica resistent bleek. Hoe gebeurt dan zoiets? Ja, het is... Um... Een bacterie adapteert, past zich aan aan de omstandigheden... vanwege een enorme drang om te overleven. U moet zich voorstellen dat bacteriën zich met een hele grote snelheid delen. En dat delingsproces, daarin zit de mogelijkheid om zich te, aan te passen. Ik zou maar zeggen, de evolutie van het dierenrijk... gaat in, op bacterieniveau veel Heel sneller. Van, ja. ja, precies. Dus die, die, die passen zich aan aan de omstandigheden... om uh, met een enorme overlevingswil en in ziekenhuizen uh, kunnen bacteriën in hoek, kieren, gaten, uh, overleven. Ja, en, en, en, goed, da, dus daarom moeten er ook voor, voor die uh, superbacteriën, ja. zou ik bijna zeggen, moet dan weer antibiotica komen, of tenminste geneesmiddelen. En u zit dus nu met de Europese uh, Unie zit u in, in, in, dat, in dat project. Waar, waarom doet u daar dan mee eigenlijk? Ja, het is uh, allereerst van buitengewoon belang dat dit probleem wordt opgelost. Het is niet alleen een probleem van de... Ontwikkeling van het vinden van nieuwe aangrijpingspunten. Ik zal u straks uitleggen hoe die aangrijpingspunten in elkaar zitten... wat betreft het wapenarsenaal gericht op een bacterie. Mm -hmm. Het tweede is dat we na moeten denken... om geneesmiddelen sneller geregistreerd te krijgen. Maar het derde is dat we met elkaar eigenlijk geneesmiddelen gaan maken... die we het liefst niet willen voorschrijven. Dus vanuit een bedrijfsmatig oogpunt... Uh, wil je geneesmiddelen maken die eigenlijk niet gebruikt moeten gaan worden? Anders dan als laatste redmiddel. Want hoe meer ze gebruikt worden, hoe minder het voor u oplevert. Uh, nee, nou, ja, hoe, in ik, eerste instantie, hoe meer, denk ik dan. Maar... Hoe, hoe meer het gebruikt wordt, hoe meer het een, een commercieel bedrijf, zoals ik lekker zoals ja. oplevert. Ja. Maar uh, wij willen deze geneesmiddelen zo min mogelijk gaan gebruiken wereldwijd. Dat betekent ook een cultuuromslag in het voorschrijven... en het voorzichtig gebruiken van die nieuwe geneesmiddelen. Ja. Maar u, u stapt dus op dit punt even af... van, van het beginsel van een, van een bedrijf... namelijk ondernemen en, en geld verdienen, lijkt me. Precies, en dat doen we uh, uh, niet alleen. De Miss Klein doet dat samen met AstraZeneca... Sanofi, Janssen en een Zwitsers bedrijf... Basilia Pharmaceuticals... Uh, hebben de handen ineengeslagen... en samen met de Europese Commissie... aan de slag gegaan... in samenwerking met een groot... Uh, consortium aan wetenschappelijke onderzoekers... onder andere aangevoerd door een Utrechtse hoogleraar, Mark Bonte, uh, om daarmee een volstrekt avontuur te starten... om te kijken of het ons lukt antwoord te geven op het wereldprobleem wat we hebben. U moet mm -hmm. zich voorstellen dat uh, recent is het World Economic Forum uh, uh, geweest in uh, Zwitserland. Daar is een rapport over schenen. Eén van de hoofdstukken in dat rapport gaat alleen over bacteriële resistentie in de wereld. Het is een groot probleem. Ja. En daar kunnen we niet uh, uh, wachten en toezien. We moeten met elkaar de handen ineens slaan. Um, nou, vandaar dus dit project. En uh, 187 miljoen, zei ik aan het begin. Dat ja. geeft ook even aan dat het... Uh, dat, dat kost natuurlijk een hoop geld, dat onderzoek. Ja. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Gaat u, uh, ja, u zeg ik maar, ik bedoel... dus ja. de mensen die daarbij betrokken zijn... Uh, werken vanuit uh, bestaande antibiotica? Wordt echt totaal uh, met een, vanaf een blanco papier gewerkt... En, en komt er iets heel nieuws? Uh, dit programma, daarin wordt een deel um, in kind ingebracht. En wat bedoelen we daarmee? Um, de bedrijven hebben uh, op dit moment, zoals ook ons bedrijf... Uh, geneesmiddelen in ontwikkeling. En die brengen ze in, in dat nieuwe consortium, in dat nieuwe programma. Waar de concurrent uh, ook mee zit te kijken. En de dus. concurrent kijkt mee, maar we zijn bereidwillig. Want dat is het enige antwoord. Hier heb je alle expertise voor nodig om zoveel mogelijk met elkaar aan de slag te gaan. Dus alle expertise, zowel van de bedrijven... maar ook van de academische centra en uh, overige onderzoekers... Um, willen we hier uh, inzetten om het juiste antwoord te vinden Wij denken. En dat is dus een nieuw avontuur, een, nieuw, uh, uh, ik maar zeggen, een nieuwe oefening... die we met elkaar doen om te kijken of dit tot succes gaat leiden... en nieuwe geneesmiddelen gaat opleveren. Ja. Um, en en is, heeft dat al resultaat gehad? Nee, we zijn net aan de slag. Hmm. We, zijn net aan de slag. we doen dat uh, zeg maar, uh, in kind, zeg maar, in natura, uh, onderzoek inbrengen. Uh, we hebben ook een, um, een, een patentpool. We zijn, het is niet de eerste keer dat wij... Uh, ten behoeve van de, van, van de mondiale problemen die we hebben, eh, kennis inbrengen eh, waar anderen mee aan de slag kunnen gaan. Hm. En u zei net al even, toen u noemde drie dingen, he, waardoor ja. het nu af en toe ten tegen zit. Eh, een van die dingen is ook die patenten. Dat duurt dus kennelijk te lang om, eh, om uiteindelijk een vergunning te krijgen dat je het ook op de markt mag brengen. Nou, de, de belangrijkste belemmering voor, um, um, in, de, in, de, in de ontwikkeling van geneesmiddelen is de tijdsduur die je nodig hebt om alle fasen van het onderzoek af te lopen. Uh, allereerst moet een nieuw molecuul in gezonde vrijwilligers getest worden. Mm -hmm. U kent de advertenties in de, in de kranten, voor, ja. vaak studenten stappen erin. Vervolgens ga je naar het ziektemodel. Uh, ten behoeve van antibiotica is het... Heel ingewikkeld, omdat je met het antibiotica, het testen van een nieuw antibioticum, ook al interfereert in uh, ik zal maar zeggen, de hygiëne van een ziekenhuis. Ja. Dan uh, heb je al een risico dat zich al aanpassingen die bacteriën zijn ook oh, precies, druk bezig. Precies, precies, die precies. blijven niet zitten wachten. Ja. En de registratieautoriteiten eisen hele grote studies, uh, dat noemen we fase 3 studies. die vaak lang duren een hoog risico hebben. Uh, en uh, we willen dus ook samen, en dat is een deel van dit programma... kijken om slimmer klinisch onderzoek te doen... zodat je sneller het antwoord hebt of een geneesmiddel werkt of niet werkt. Ja. Hoeveel uh, medicijnen komen ook daadwerkelijk op de markt... waar onderzoek naar gedaan wordt? Uh, en dat bedoelt u... Antibiotica, want er zijn natuurlijk een heleboel ja, van deze nou ja, maar Laat we bij de antibiotica uh, blijven inderdaad. Ja, uh, Relatief weinig. We hebben, uh, als we terugkijken naar de historie. De eerste antibiotica zijn in, in 1930 ontdekt. Uh, uh, Penicilline. En van daaruit uh, de 40 jaar die daarop volgden. Zijn er een heleboel antibiotica verschenen. De laatste tien jaar is dat zeer bescheiden. En dat is een van de... Grote problemen die we, we hebben. Ja. Um, als je dit zo hoort, en u, wat u hebt, u hebt geschetst hoe dat werkt, iedereen is erbij betrokken, ook concurrenten. Uh, toch zag ik dat, dat uw bedrijf heeft vorig jaar net een winst geboekt van 7,9 miljard euro. Hoe kan dat dan? Ja, of gaat dat dan over andere medicijnen? Dat gaat over ja. het, het hele geneesmiddelenportfolio. U moet zich voorstellen, geneesmiddelen, uh, daar maken we winst op in de patenttijd. En die winst vloeit terug om niet alleen de kosten die we hebben gemaakt uh, uh, ik maar zeggen, te betalen... maar ook winst te maken om nieuwe research te gaan doen... Uh, in het licht van nieuwe geneesmiddelen. Op het moment dat je... en dat is nu het antwoord zoeken op een resistente bacterie... dan willen we eigenlijk geneesmiddelen maken die we op de plank houden. Die we dus zo min mogelijk gaan voorschrijven. Ja. Nou, Dat is een interessant businessmodel. Daar zegt niemand ja <lacht> tegen, zeker niet de aandeelhouders. En dat betekent dat we in een publiek-privaat partnership... de handen in één moeten slaan... naast dat we de voorschrijvers moeten leren... als we die geneesmiddelen gemaakt hebben dan moeten we die zeer restrictief gaan ja, gebruiken. Ook in Zuid-Europa bijvoorbeeld? Ook in Zuid-Europa, ja. want daar... Uh, ja, dat is misschien nog wel de grootste klus, dus... Om die, uh, om die artsen daar zover te krijgen dat ze het gewoon minder voorschrijven. Hoe, hoe lang gaat dit duren? voordat Die, ja, die vraag ik u vast heel vaak. Uh, dat hier ook daadwerkelijk een antibioticum uitkomt? Het voordeel van dit programma is... dat de bedrijven al geneesmiddelen inbrengen die al de stap na de gezonde vrijwilligers uh, hebben doorstaan, zal ik maar zeggen. En die in het ziektemodel al uh, dus uh, het onderzocht kan, worden. Het kan vrij dus snel. het kan vrij snel. En uh, ik durf natuurlijk geen voorspelling te doen... maar in een aantal jaren, en dat is dus niet acht jaar... maar absoluut een stuk minder, uh, moeten we hier antwoord uh, op kunnen krijgen. Ja, maar nog niet volgende week, duidelijk. Nee, dat maar... is uh, te vroeg. Nee. Uh, nou, mooi dat u hier over kan praten. Rudolf van Olden, medisch directeur van GlaxoSmithKline Nederland. Dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het is de week van Valentijnsdag. Ik zeg het er maar even bij, hè? want ja, je weet het nooit als je iemand wil verrassen natuurlijk deze dagen. Donderdag is het zover. Hè? In deze week van Valentijnsdag onderzoekt Anne van der Veen zelf overigens al jarenlang aan de man... De uh, datingmarkt, zij begint bij een relatiebemiddelingsbureau... waar ze de kandidaten eerst uitgebreid ondervragen... om daarna een partner te zoeken. En Anne was benieuwd wat er nou uit zo'n vraaggesprek zou komen. Nou, je voornaam is Anne, dat hadden we al vastgesteld. Uh, hoe lang ben je? 1,74. Op goede dagen, zeg ik. Wat <laughs> <het> bij. Met <laughs> Net <of> zonder hakken. <laughs> Rogier van Eijperen, mede-eigenaar en directeur van Partner Select. En bij ons is het echt uh, ja, heel serieus. En we merken juist door internet, doordat veel mensen... Uh, op internet op zoek zijn gegaan naar een partner... dat de drempel wordt verlaagd. De drempel op je, om je in te schrijven. De schroom die er vroeger was, die er vroeger wel degelijk was... die wordt minder. En wat wij zien op internet is dat veel mensen zich daar inschrijven. Niet iedereen is serieus. Dus mensen komen daarna weer bij ons terug... want ze zoeken een serieuze partner. En bijvoorbeeld als vrouw, als je op een datingsite gaat staan... je hebt een leuke foto, dan krijg je honderden reacties... Ja, hoe moet je daar de juiste partner uit selecteren? Goede vraag. Uh, ik wil graag uh, wat weten over je hobby's. Um, um. Um, wat maakt voor jou een goede relatie? Um. Als ik zeg: het moet een soort van wederzijdse herkenning zijn. Ik ken jou, ik snap jou, ik voel jou. Omschrijf ik hem dan goed? Um. Maar je zegt het wel mooi, maar dan denk ik... is dat nou alles wat ik in een relatie zoek nou vast nog wel veel meer natuurlijk. Terwijl ruim 2 miljoen singles zich in allerlei bochten wringen... om de perfecte partner te vinden... zijn er ook gesettelde mensen die een datingsite bezoeken. www.secondlove.nl Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Um, nou ja, we zijn nu 4,5 jaar bezig. En um, ja, ik, ik kan wel zeggen dat, dat er heel veel animo voor is. Um, in het begin wisten we natuurlijk helemaal niet waar we stonden. Qua, of, hè, je, je, je, dat is natuurlijk ook iets... Dat had ik toen ook, 15 jaar geleden. Ik dacht dat ik de enige was die wel eens aan een ander dacht. Ik wist helemaal niet welke kant. Of het nou een kopje koffie was, een bekende kopje koffie... Of, of met iemand naar bed wilde. Maar ik was op zoek naar iets. En um, ja, maar ik, ik sprak er ook niet over. Je had toch een beetje het gevoel, ja, faal ik nou? En, uh, mijn, mijn relatie gaat dus kennelijk niet goed. Dat zeg je niet zomaar tegen de buitenwereld. Uh, dus toen we begonnen, toen had ik echt zoiets van: ja, wie weet ben ik wel de enige? Hè? Of zijn er misschien nog twintig en uh, hoe bereik je ze? Nou ja, langzamerhand zijn we wel steeds aan het uitbreiden met, met reclames. En merk je gewoon dat de, ja, de stroom blijft groeien. Hoeveel uh, mensen willen dit? Um, in de 4,5 jaar, zeg maar, um, zitten we nu op 320.000, 325.000 inschrijvers. zeg ik wel inschrijvers, dus mensen die een profiel uit nieuwsgierigheid of om uh, um, te gebruiken hebben aangemaakt. Blonde, slimme, zelfstandige, halfvolle maat, 42, 44, daar heb ik eerlijk gezegd geen verstand van, dus dat weet ik niet. Onverbeterlijke romantica, 40 jaar. Is toe aan een vriendschap plus met een echte leuke man. Sterke persoonlijkheid en humor, absoluut noodzakelijk. Tja. Ja, dat is een beetje het gemiddelde wel. 40 jaar is het, dat is toch weer iemand die... Uh, ja, eigenlijk een beetje in, in, midden in onze doelgroep valt. Als ik jou zo even op basis van dit kort gesprek... want dat is een beetje hoe ik het aanpak na het gesprek... geef ik aan van, nou, dit is wat ik heb gezien van jou. Uh, zie, zie ik het goed? Want dan heb ik ook voor mezelf... de verificatie van, nou, oké, okay, dit heb ik toch redelijk goed ingeschat. En... Krijg je wel eens qua je gezichten? Nee, het, ja, en weet je, dat klinkt zo onbescheiden. Dat vind ik zo vervelend. Maar ik, eigenlijk is het tien van de tien keer is het gewoon raar. Luister en huiver. Een selectie van alle goede eigenschappen van uw verslaggever. Je weet ook heel goed weet je, een, uh, een ja, verbinding te creëren tussen jou en de mensen. Uh, je staat ook echt wel naast je mensen, uh, naast de mensen waar je mee bent. En je gaat er niet bovenstaan of, of uh, avontuurlijk. Nou ja, dat blijkt al alleen al uit je manier van, uh, van reizen. Nog heel even kijken of is dat heel moeilijk wat voor mij in aanmerking komt. Goed. Ik zoek eigenlijk iemand met een beetje een, een, een wat mensenberoep, een beetje crea. En dat heb ik zo even niet, eens dus meneer werkt voor een ministerie. Ik ben hem wel echt een meneer al. Ja, meen je dat nou? Qua uiterlijk dan, hè? Ja, kritisch, zoals we haar kennen, Anne van der Veen. De prins op het Witte Paard is dus nog niet zomaar gevonden. Morgen meer over de datingmarkt in Nederland. Zometeen al is er stand.nl. En de stelling die wij hebben bedacht luidt als volgt. Er moet een algeheel rookverbod in de horeca komen. We gaan er zo meteen over doorpraten. Eerst het laatste nieuws, Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het kabinet wil dat de politie de mogelijkheid krijgt... om kentekens vier weken te bewaren. Het gaat dan om gegevens die met camera's zijn vastgelegd. De politie is nu niet bevoegd om alle kentekens te bewaren... en achteraf te raadplegen om misdrijven op te sporen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Terug van weg geweest, het algeheel rookverbod in de horeca. Nu is er nog een uitzondering voor de kleine cafés... maar als het aan de Tweede Kamer ligt... dan moeten ook die straks weer helemaal rookvrij zijn. De motie van de ChristenUnie krijgt waarschijnlijk een nipte meerderheid. Is het goed dat alle horecagelegenheden nu rookvrij worden? Of moet roken in kleine kroegen mogelijk blijven? Ik praat erover met Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer Rutte, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen de, uh, de, de keuzes. Uh, Rokers zijn de paria's van de samenleving. Nee. Als het algeheel rookverbod echt doorgaat, dan ben ik ook de sigaar. Uh, nee. Als de VVD de volgende verkiezingen wint... dan draaien we het algeheel rookverbod gewoon weer terug. Ja. Ja. Dan de stelling. En ik roep onze luisteraars op om ook te reageren. Rokend of niet rokend, we vinden het allemaal goed. Er moet een algeheel rookverbod komen in de horeca. Dat is de stelling. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat 7070. <lacht> ik word er bijna emotioneel van. Oh jee. Het kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.standpunt.nl En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Um, ja, meneer Rutte, ik ben wel benieuwd wat u zegt... Eens of oneens tegen die stelling? Nee, zeer mee oneens. Zeer mee oneens. Er is een rookverbod in de horeca. Dat geldt voor elke horeca waar personeel aanwezig is. Dat moet ook. Medewerkers hebben in ons land recht op een rookvrije werkplek. En uh, die regels moeten ook goed handhaven. Maar er is niet voor niks voor die hele kleine horeca... waar geen personeel aanwezig is... waar alleen de eigenaar zelf achter de bar staat... een, uitnodiging, een uitzondering gemaakt uh, in, de, in de regels. Een terechte uitzondering. We hoeven niet een, een kroegeigenaar tegen zichzelf in bescherming te nemen. En een algeheel rookverbod schiet zijn doel wat dat betreft... is dus volkomen voorbij en is nodeloos betuttelend. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ja. Daardoor wordt het toch weer onduidelijk, want er komen mensen wel in die kroeg die misschien toch ook niet willen roken. Die roken dan weer wel mee. Waarom niet gewoon een algeheel rookverbod opgelegd? Nou, dat heb ik u net verteld, omdat er in die kleine kroeg geen personeel aanwezig is. Iedereen in ons land heeft terecht recht op een rookvrije werkplek, maar er is geen sprake van, een, van, van, van medewerkers die tegen zichzelf beschermd moeten worden, of die, die hier beschermd moeten worden, maar alleen een eigenaar. En een, een regel die ook de eigenaar tegen zichzelf gaat beschermen, schiet volkomen door. Ja. Um, de ChristenUnie heeft de motie ingediend. Hè? Uh, Carla Dick-Faber heet uh, uw collega kamerlid van de ChristenUnie. Uh -huh. uh, zij zegt, uh, ja, de VVD uh, die roept altijd maar weer betutteling, betutteling. Maar het gaat hier wel om de volksgezondheid. Dat is toch niet zomaar iets? die gaat het dus niet om de volksgezondheid... want die worden hier helemaal geen medewerkers beschermd... Uh, tegen de rook van een ander. Er zijn, is er namelijk helemaal geen sprake van medewerkers... er is sprake van een kroegbaas die in zijn eigen kroeg ja. staat. Ja. En dat ja. hele rookverbod is nooit bedoeld... om de bezoeker van een kroeg te beschermen tegen rook. Er staat ook nergens in de regels is niet voor bedoeld. Uh, en wie in, in ons land naar een rookvrije ho horecagelegenheid wil... naar een rookvrij café... die heeft te kust en te keur toegang tot cafés... En want uh, er geldt een rookverbod in vrijwel ieder café in ons land. Dit is een hele kleine uitzondering voor een hele kleine groep. Maakt mij niet, maakt mij niet wijs dat dat niet duidelijk is. En u bent bang dat die anders uh, uh, kopje ondergaan... als u als dit niet, uh, niet, uh, niet blijft verdedigen? Jazeker, die zullen kopje ondergaan. Dat zeggen de kleine kroegen uh, zelf. Ook op basis van de ervaringen die ze in het verleden hebben gedaan... nadat de vorige keer er nog een algeheel rookverbod gold... raakten een enorme teruggang in klanditie. Vele zullen de deur moeten sluiten. overigens Met verwoestende gevolgen ook voor de sociale samenhang... in vele wijken in ons land... Hmm. Dus dat is iets waar ik niet blij mee ben. en ik ook de ondernemers die deze kroegen met hart en ziel uitbaten... Dat, die gun ik echt een beter lot dan ja. dit. Nou, richt u het, en dat is denk ik terecht... want die wet gaat inderdaad ook over mensen die moeten werken. Maar goed, er komen ook mm -hmm. mensen in die kroeg, ik, Dan zou je die wet gewoon niet moeten uitbreiden dan. En dus toch overgaan naar een algemeen algeheel rookverbod... omdat het gewoon heel slecht is. Ja, kijk, dat roken ongezond is, daar zijn we het wel over eens. En, maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen ruimte meer in ons land mag zijn waar je dan nog wel terecht kunt om te roken. Deze kleine kroegen zijn een kleine uitzondering waar de roker nog terecht kan. Um, ja, Ik heb daar persoonlijk helemaal geen moeite mee. Sterker nog, ik denk dat dat goed is. Tegelijkertijd vind ik het ook heel goed dat in het merendeel van de horeca... in ons land absoluut niet gerookt mag worden. He, dus wie, wie rookvrij naar de horeca wil, die heeft echt keuzes te over moet vooral ook zo zijn en dit gaat echt om een hele kleine uitzondering en het is noodloos betuttelend om deze uitzondering eh, weg te halen. Ja. Houden de kroeg op het plein in Den Haag zich eraan? Ik heb ze nog niet allemaal gecontroleerd, maar naar mijn weten wordt daar niet gerookt. Als u daar s'avonds bent, een keer toevallig wordt er niet gerookt? Daar wordt niet gerookt. Nee, daar kan vaak wel buiten gerookt worden. Kijk, het zijn ook grote horecagelegenheden die ook de ruimte hebben om buiten een mooi warm terras aan te leggen. Vaak hebben ze ook een, rook, uh, een rookruimte. Nou, dat is allemaal prima. Dat, dat hoort ook bij dit soort horecagelegenheden Dan houden ze zich keurig aan. En die hele kleine kroegjes van 70 vierkante meter zonder personeel, ja, die hebben deze mogelijkheden niet. Die zien gewoon conditie gewoon vertrekken. Maar meneer Rutte, u kent ook de verhalen uit de andere steden misschien. En zelfs op het platteland, ik geloof dat in het oosten er nauwelijks gecontroleerd wordt. En dat daar gewoon de asbakken op tafel staan. Um, ja, dat de controle maar zo minimaal is dat die kroegeigenaren, die nemen gewoon dat risico. Die denken van nou, dan krijg ik een keer een boete. Mm -hmm. En die andere dagen kan er gewoon gerookt worden bij mij. Nou, ja, dat is ook ronduit slecht. Kijk, regels die er zijn, die moeten ook strikt gehandhaafd worden. Het is mij een doorn in het oog dat inderdaad in de grote delen van Oost-Nederland... want de, de, de vorige week stond er een verhaal in de, in de Telegraaf... dat ook in Friesland niet gecontroleerd zou worden. Dat is natuurlijk een idiote situatie. He, de, er is een rookverbod in horeca uh, dat om de medewerkers te beschermen. Dat moet strikt gehandhaafd worden. En laat duidelijk zijn dat als de motie van de ChristenUnie... Uh, vanmiddag aangenomen zou worden, wat ik ho ho overigens hoop dat dat niet gebeurt... dat het aan de handhaving uh, ja, niks verandert. He, dan blijft het nog steeds. Zo dat als er nauwelijks gehandhaafd wordt, iedereen de afspraak op tafel laat staan. Ja, komt moet, niet door de regels, komt door de handhaving. Maar moet daar dan niet wat aan gedaan worden ook? Want dan, dan wordt het een, een veel krachtigere wet natuurlijk ook... als je weet van, uh, dat je een flinke boete kan krijgen. Nou ja, nou ja maar ik, ik, ik vind persoonlijk, en dat vindt de VVD ook... Dat, dat regels die er zijn strikt gehandhaafd moeten worden... en effectief gehandhaafd moeten worden. En het kan niet zo zijn dat er in ons land hele regio's zijn... waarin de wet niet geldt. Maar trekt u dan als VVD extra geld uit voor extra controleurs... bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Nou, de, de Voedsel- en Warenautoriteit maakt keuzes in een handhaving. En ik denk op dit moment uh, heb ik daar wel twijfels over... dat de juiste keuzes zijn. 5% van de horeca-gelegenheden echt krijgt... Maar controleur langs. Ja, dat is niet veel. Ik heb daar ook vragen over gesteld uh, vorige week aan de staatssecretaris. Ik ben benieuwd naar de beantwoording daarop. Vijf um, procent is wellicht voldoende, maar dan moet je slim en goed op de juiste plekken handhaven. En op het moment dat er hele regio's in ons land zijn waar niet gehandhaafd wordt, dan heb ik daar ernstig twijfels over. Clean Air Nederland, uh, die vindt uh, de straffen te licht. Hè? Café's en kroegen die het verbod schenden, mm -hmm. moeten twee weken de tent sluiten, zeggen ze. Zo gaat het in het buitenland ook. En dat helpt daar. Ja, Clean Air Nederland is zeer activistisch wat dit betreft. Um... Maar wat vindt u van dat idee? Want als je gewoon een boete je kent die verhalen ook, de cafés die samelen geld in onder de, onder de vaste rokers. <laughs> en daarmee wordt die boete dan betaald. Als je hem twee, dagen, twee weken dichtgooit, dan, dan is dat wel een heftige straf natuurlijk. Ja, maar dat doen allerhande verhalen de ronde. Maar de feiten zijn anders, namelijk dat de boetes net verdubbeld zijn. Die zijn fors. Um, en wie een paar keer um, wordt betrapt op overtreding van het rookverbod... heeft al desdanig veel economische schade dat hij het wel laat. Het gaat erom dat er, dat er gewoon stevig en goed gehandhaafd wordt. En die boetes die zijn, die zijn uh, stevig en voldoende. Ja, goed. De, de, dat vindt u prima. Uh, maar u zegt wel, die controle moet beter. Ja, die moet effectief zijn. Ja, en er moet voldoende. Maar er moet vooral gericht en slim worden gehandhaafd. En ik heb daar twijfels over. Ja. Nou, hebben we hebben natuurlijk vorige keer dat hele uh, circus gehad... Hè, met de kleine uh, cafés, die allemaal ook rechtszaken begonnen. Sommige mm -hmm. uh, werden ook gehonoreerd. Mm -hmm. Gaan we dat nu weer krijgen dan? Ik voorspel van wel. Ja, ik voorspel van wel en allerhande andere creatieve mogelijkheden... dat cafés besloten clubs worden, dan mag er weer wel gerookt worden. Onduidelijkheid alom. En het hele verhaal dat een algeheel rookverbod zo duidelijk zou zijn... en daarmee eh, allerhande problemen zou oplossen, is puur wensdenken. De vorige keer leek het duidelijk en ontstonden er allerhande gedoe... en de noodtaam stonden alle asbakken weer op tafel. De regels die we nu sinds een aantal jaren hebben... laten die nou gewoon eh, handhaven in alle opzichten. Dus laat het zoals het is maakt duidelijk dat alleen in die kleine kroeg... waar geen personeel is gerookt mag worden... en naar buiten gericht handhaven, daar mag het ook absoluut niet. En dat vinden wij als, van als VVD ook. Ja, ChristenUnie heeft uh, het initiatief genomen voor die motie. Uh, ze hebben de steun van PvdA die eigenlijk zeggen... van we willen eigenlijk een beetje uitstellen nog het liefst. Want mm -hmm. de staatssecretaris van Rijn is uh, bezig met een, ook met een preventiebeleid... Hè, dat mm hij -hmm. nog uh, aan het opzetten is. Ja. Vindt u dat ook dat, dat daar eigenlijk op gewacht moet worden? Um, nou, ik, ik ik vind überhaupt dat er op dit moment voldoende heldere regels zijn rondom tabak in ons land. He, de, ook leeftijdsregels zijn ook helder. Onder de 16 jaar mag het niet verkocht worden. Uh, toch gebeurt het massaal. Dus ook daar faalt handhaving. En we, we komen er niet met nieuwe regels. Het gaat erom dat we de bestaande regels goed en strak handhaven. En laten we daar nou eens mee gaan beginnen... voordat we alle handen nieuwe vormen van beleid en betutteling... Uh, op de maatschappij loslaten. Dat helpt ons werkelijk niet verder. En het zal ook echt geen enkele roker schelen. Nou, we hebben even snel zitten tellen. Ik kom op 77 70 zetels die voor die motie Zouden zijn, hebt u nog een doos sigaren aangeboden bij een van die afzonderlijke Kamerleden van die andere partijen? Nee hoor, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik denk dat, uh, dat de argumenten uh, helder zijn, ook vanuit de VVD. En we wachten de stemming af. Ik bedoel, we kunnen wel van tevoren gaan tellen hoe de verhoudingen liggen. Uiteindelijk blijkt in de stemming pas hoe het echt is. Ja. En Clean Air Nederland, u noemde ze net al even, uh, die zijn uh, blij natuurlijk met deze motie. Maar toch denken ze dat minister Schippers ze nooit zal doorvoeren. Want ze, zien haar, uh, ze plaatsen haar vooral in het kamp van de, van de tabakslobby. Is dat terecht? Ja, je, dat, is, dat is een soort karaktermoord die continu wordt gepleegd ten aanzien van mensen die uh, niet voor verdere betutteling rondom roken uh, zijn. Het is, is volkomen onzin, nog afgezien van het feit dat de minister daar niet meer over gaat... maar de staatssecretaris, staatssecretaris Van Rijnen, die is van een andere partij. Ja. Um, hier zegt iemand, ik ben het eens met de stelling. Als mensen niet uh, hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen... dan moet de overheid dat voor hen doen. De overheid moet dus ingrijpen bij gezondheidsrisico's... en bewezen is dat rokers aan merken leven als niet-rokers... en de staat op kosten jagen door voortijdig optredende gezondheidsproblemen. Tja, kijk, volgens mij ontkent niemand dat roken ongezond is. En is dat is ook een feit van algemene bekendheid. Uh, maar er zijn in ons leven heel veel dingen heel erg ongezond. En ik wil niet toe naar een maatschappij... waarin we massaal al dit soort zaken gaan verbieden. Die is onvrij. Uh, maar dat is ook, dat is ook een, een, een gebed zonder end. En hier uh, iemand via Twitter nog even. Heijn van Groningen. Hebben we in dit land nu niets anders te doen dan deze flauwe kul? Vraagteken. Ben tegen roken, maar laat ze hun gang gaan. Mij zien ze er niet, zegt hij. Nou, Daar ja. bent u wel mee eens, denk ik. Nou, dat het vouwkul is niet, maar, uh, <laughs> dat, maar dat, uh, dat deze meneer daar zijn eigen afwegingen in maakt... Ja, dat lijkt mij een hele goede keuze. Ja. Ja. Vorige maand nog maakte het kabinet bekend dat voortaan waarschuwende foto's... op pakjes sigaretten worden geplaatst. Helpt dat, denkt u? Nee, absoluut niet. Nee, er ook een voor, echt een overduidelijke vorm van doorgeslagen betutteling. Of die plaatjes werken is zeer omstreden, ook wetenschappelijk. Uh, en toch is er een soort hele vervente lobby om dit maar door te, door te, ja, bijna door te drammen. Ja, waar we naartoe gaan is straks plaatjes van dronken mensen op flessen wijn... of van dikke mensen op een pakje boter of op de frietkraam. Het ja, dat is, dat is echt een gebed zonder end. Ja. Nou ja, goed, het blijkt ook uit onderzoek dat jongeren toch ook wel weer wat gaan roken en zo. Je zou ze op die manier kunnen afschrikken natuurlijk. Ja, uit alle onderzoeken blijkt dat we in ons land steeds minder rokers hebben. En dat is hartstikke goed, want roken is zeer ongezond. Um, dus die tendens die is echt enorm dalend. In de tijd dat ik jong was stonden overal de sigaretten nog op tafel... bij, uh, bij verjaardagsfeestjes, werd overal binnengerookt. Uh, ook in auto's, uh, uh, dat was allemaal heel normaal. Dat is echt allemaal niet meer het geval. Je ziet de maatschappelijke normen dat betreft gewoon gaandeweg verschuiven. En uh, dat is prima. We hebben we echt geen andere uh, nieuwe, verdere betuttelende regels voor nodig. Rookt u zelf eigenlijk? En ik rook incidenteel een sigaartje. Oké, okay, goed. Nou, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik ben benieuwd. Ik kom, kom zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD. Er moet een algeheel rookverbod in de horeca komen. Nou, het is bijna 50-50, nog net niet. 51% eens, 49% oneens. Uh, ruim 1400 mensen hebben nu gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, ik hoor uw gast uh, een paar keer het woord betutteling gebruiken. Maar ik denk dat dat een heel verkeerd woord is in dit verband. Uh, de, ne de Nederlandse samenleving voelt zich betrokken bij het lot van rokers die graag van het roken af willen. En wij proberen ze daarbij te helpen door het zo moeilijk mogelijk te maken om nog aan die verslaving toe te geven. Het is eigenlijk net zoiets als dat we zeggen, als iemand buiten schuld werkeloos wordt, geven wij hem een uitkering. Nou even een paar rationele argumenten. Ik vind het heel erg vreemd dat de horeca die nu klaagt, van uh, mag bij ons niet meer gerookt worden, toch zetten wij die asbakken weer op tafel, want anders lopen onze klanten weg. Nederland is het enige land waar dat probleem zich blijkbaar voordoet. In en geen enkel Europees land waar een rookverbod afgekondigd is in de horeca, wordt er geklaagd dat de horeca in elkaar stoort. Het wordt overal netjes nageleefd en de klanten blijven niet weg. Ik denk dat er in Nederland met de horeca iets anders aan de hand is. Vorig jaar wees een onderzoek uit dat de klanttevredenheid onder pijl is. Ja, dan blijven de mensen wel weg. Ja. En de prijzen zijn uh, torenhoog. Ja, dan blijven de mensen weg. Ja, ja. Bovendien, als jij twee derde van je klanten de deur wijst van... hier ben jij niet welkom, want jij wilt niet roken en wij willen wel roken... wat is dat in verenigingsnaam voor een manier om een bedrijf te runnen? Punt. Ik kan daar met mijn pet niet bij. Punt is gemaakt, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo, hier Hoevers, Amsterdam. Dag. Uh, nou Ik rook zelf wel niet, maar ik vind toch dat rookverbod zwaar overdreven. Zeker, roken is schadelijk, evenals alcohol. Maar bij matig gebruiker het niet veel kwaad. Mijn vader, bijvoorbeeld, is er 92 jaar mee geworden. Zo. En dat niet-rokers ook niet veilig zijn doordat ze gratis meeroken. Nou, dan moet het wel heel erg zijn. Ja, als het blauw staat van de rook. Maar met een goede ventilatie hoeft het niet. Stel liever een goede afzuiginstallatie in de Horeca verplicht. Daar is er niks aan de hand. En overigens, tenslotte. Roken heeft ook een gunstige invloed. Het maakt de mens rustig en toegankelijk voor overleg. Niet voor niks rookten de indianen bij onderhandelingen de vredespijp. <laughs> ja. en dit is mijn verhaal. Weg met het rookverbod. Nou wat Dit lijkt wel een beetje de rijdende rechter. Dit is mijn verhaal en daar moet u het mee doen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, steek er even eentje op om uh, de communicatie te verbeteren. Ik vind het goed. En, en rustig te blijven. Vredespijpen. Ja, precies. Um, het onderwerp maakte veel emoties los. Ik ben niet voor een algeheel rookverbod, maar ik ben wel voor ontmoediging. Maar ik vind de huidige constructie via dat meeroken van het personeel een beetje raar. Ik weet niet waarom destijds voor die constructie gekozen is. En kan toch niet als norm worden gehandhaafd een rookverbod? En maak gewoon die cafés die ze wel willen roken, geeft hij de optie om dat gewoon van tevoren hè, aan de buitenkant te uiten? En dan kunnen daar de rokers naartoe. Ja. En ik vind wel het argument van, van bijvoorbeeld vet eten en nou, dergelijke, waar houdt het op? Ik vind toch, als iemand naast mij vet eet, heb ik er in principe geen last van. En dat is argument van ja. meer roken vind ik dus waardevol genoeg... om naar nou, de norm toch rookvrij te maken. Ja. Maar, maar als, je, als je gaat doen wat u zegt, dan, dan gaan denk ik, toch heel veel cafés weer gewoon uh, rookcafés worden. Ja, misschien dat dan uh, dat het averechts werkt, dat dan, uh, het, het ontmoedigen niet werkt. Ik, is, ik, ik heb geen idee hoe dat ze uitpakken eigenlijk. Dat geef ik toe. Misschien nee. een derde, misschien wel meer. Maar ja. wat, is mee, wat is er mis mee als mensen willen roken en dat iedereen naartoe gaat? Als er ook voldoende dus rookvrije uh, cafés zijn, en dan mogen voor mensen van mij roken. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo met wie? Ja, met Justebly. Ik ben het oneens met de stelling... Ik denk dat alle rokers de volgende keer op de VVD gaan stemmen. En ik vraag me af waarom de politici toch zo betuttelend bezig zijn in de hele wereld om dat er ook voor wat door te krijgen. Ik vraag me verder af waarom er geen horecabedrijven zijn waar wel gerookt mag worden en waar niet gerookt mag worden. En dan kunnen de mensen kiezen waar ze naartoe gaan. Ja, dat is wat die meneer net ook zei. Maar goed, ik denk ja. dat dan de meeste horecabedrijven misschien wel zeggen van ja, laat toch maar gerookt gaan worden hier. Hoe zegt u? Ik denk dat er dan heel veel cafés waar je nu niet mag roken vanwege dat verbod... dat die dan toch weer overgaan op roken. Ja, nou, daar, daar, daar, daar moeten ze voor kiezen. Ja. Zullen er dan ook, dan zullen dan ook nog wel mensen zijn die zeggen van... nou, ik kom die niet-rokers tegemoet en uh, ik zet een bordje op de deur niet te roken. Ja, ja, precies. Nou, dat zou kunnen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo? Hallo? Ja, hier heb ik geen zin in, hoor. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Ja, hallo. Goedemiddag, met Peter. Peter. Um, nou, ik kom uit het oosten van het land. En ik vraag me dan af, uh, ja, met al die nieuwe regels, uh, ja, wat schiet je ermee af? De drank is duurder geworden, de happy hours mogen niet meer. Volgens mij kunnen wij beter weer bij ons op de boerderij uh, uh, de zuipketen openen. Dat is ten eerste goedkoper. Je mag gewoon lekker roken en het blijft gezellig met je vrienden. Ja. Laten ze zich maar een economische crisis in plaats van dit gezeur altijd. Oké, okay, nou kort en krachtig en duidelijk ook. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo met wie? Cavalier uit Deventer. Zegt u het maar. Ja, nou ik ben een uh, beetje. Uh, ik ben eigenlijk tevreden zoals het nu is. Uh, dus uh, in kleine cafés roken en de grote niet. Het argument voor het rookverbod uh, was natuurlijk het, uh, het, het, het meeroken, dat dat tegengaan wordt. Nou ben ik het helemaal mee eens, want ik ben zelf ook geen roker. Maar het argument van de volksgezondheid is een beetje dubbelzinnig. Uh, als we het hebben over dat we de, de waard uh, tegen zichzelf moeten beschermen en de mensen moeten ontmoedigen... dan wil ik het volgende opmerken. Door het rookverbod wordt er veel meer CO2 geproduceerd doordat namelijk al die terrasverwarming aanstaat. Ja. Er is veel meer irritatie op straat en last but not least... Als je niet rookt, ga je, uh, ja, ja, uiteindelijk ga je toch dood. En uiteindelijk zal waarschijnlijk de zorg nog veel langer zijn. Want als je namelijk heel gezond blijft, <lacht> ja, wordt de zorg natuurlijk nog veel langer. Dus dat snijdt eigenlijk helemaal geen hout. Ik zou zeggen, laten zoals het nu is. En de opmerking van die meneer voor mij, die zegt dat uh, de bediening in Nederland zo slecht is. Hmm. Dan moet die meneer eens gewoon eens naar het buitenland gaan. Naar nou horeca in het buitenland. Daar wordt het volwassenloon betaald vanaf 18 jaar. Daar heb je dus uitsluitend volwassen personeel. En wij hebben hier nou eenmaal met elkaar afgesproken, ja. het minimum jeugdloon, dat heeft nou eenmaal een bepaalde marktwerking, heeft een bepaalde impact. Ja, ja en daar kan, de, daar kan de individuele kastlijn ja. gewoon niets van doen. Dus nee, okay. ik zou zeggen laat zoals het nu is. Het is, is een andere dis discussie, maar u zegt eigenlijk, want dat vind ik een grappige uh, gedachtegang uh, rook maar zoveel mogelijk, want dan heb je straks uiteindelijk minder gezondheidskosten. Uh, als, je, als ik minister van Economische Zaken was, en we waren in Nederland een totalitaire uh, start, en ik was een ja, ik ook heel leuk, ik Kijk, en dit doet roken dus met je, dan ga je zo klinken. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Frank Jongerijlen. Ik ben een uh, kastlijn En mag er bij u gerookt worden? Uh, officieel niet. Uh, ik ben een uh, zelfstandige zonder personeel, alleen ik heb te veel vierkante meters. Aha. En, maar u zegt officieel niet, maar het gebeurt wel, begrijp ik. Ik heb dan een aparte rookkamer. Aha. Dus ja, dat geluk heb ik. Ja, maar straks, officieel mag het nu volgens het huidige verbod ook al niet bij u gerookt worden? Nee, officieel niet. Dus ook al wordt, wordt die, missie, die motie straks aangenomen in de Kamer, dat maakt voor u eigenlijk niks uit? Dat maakt voor mij niks uit. Het enige wat voor mij wel uitmaakt is dat er gewoon, kijk, uh, er moet gewoon gehandhaafd worden. Of geef het vrij, of uh, ga handhaven. En hoe vaak maar... krijgt u een controleur langs per jaar? <laughs> uh, ja, nou ja. We, we, we kennen ze officieel niet, dus uh, nee. ja, dat weten we niet. Maar je hebt nog nooit een boete gehad of zo? Nee, nee, nee, nee, nee, nee want er wordt bij mij niet gerookt. Nee, nee, oké. Okay. Nou ja, goed, dan u zich daar keurig aan. Um, nog even terug, want er zijn dus mensen ook die zeggen van... Uh, uh, laat het gewoon aan de kroegeigenaar zelf over. Wat zou u dan doen, stel dat dat kon? Uh, dat is heel afhankelijk van uh, uh, ja, wat er aan de hand is. Op het moment dat, uh, uh, dat je een, uh, een club met, uh, met, uh, met britjes binnen hebt... Ja, dan zal het niet gerookt worden en heb je, heb je een uh, feestavond uh, van uh, de katholieke plattelandsjongeren... Ja, dan, dan heb wel. je de mogelijkheid dat er wel groot ja, wordt. Ja. Dank u wel dat u even aan de telefoon kwam. bedankt. We gaan snel terug naar Arno Rutte, die heeft meegeluisterd... Tweede Kamerlid voor de VVD. Uh, ja. Um, nou ja, reageert u maar uh, op, de, op de reacties. Ja, toch wel een heel divers palet aan, aan reacties. Volgens mij de verhouding iets anders dan, dan de stemverhouding die we net noemden. Dit waren toch vooral mensen die vonden dat het moest blijven ja. zoals het was. Met toch wel wat uitzonderingen. De, de eerste bellen, waar ik de naam helaas niet van, van, van kunnen uh, uh, uh, horen... Die zeiden, we zijn juist begaan met rokers. Ja, ja, maar... We dat, willen het ontmoedigen. We willen het ontmoedigen. En kijk, er, er, dat we dat er goed moeten voorlichten... en moeten proberen om mensen niet te laten roken is zijn algemeenheid... ja, dat ben ik ook wel voor. Maar om dan met, met allerhande betuttelende regels zeggen... het mag niet en handen verboden en Boden te komen, dat is de verkeerde weg. Daar ben ik niet voor. Ik ben ook niet helemaal voor iemand die zegt van ja, het valt wel mee met hoe ongezond roken is. Hoe laat dat duidelijk zijn? Roken is hartstikke ongezond. Nou ja, manier... En natuurlijk zijn er mensen van 92 die een hele leven roken. Die uitzondering bevestigt dan de regel. En dat we dan een vredespijp roken, vind ik ook hartstikke leuk. Maar ik ah. wil toch niet degene zijn die hier uitdraagt dat roken gezond is. Maar even die ene meneer die zegt van uh, laat iedereen gewoon lekker veel roken, dan ga je eerder dood. En dat, dat, ja, dat bespaart ook weer gezondheidskosten. Ja, Dat is, dat is, ik zou niemand willen aanmoedigen om, om te gaan roken in het kader van de besparing op de zorg. Dat lijkt me, dat lijkt mij een verkeerde weg. Wie niet rookt, boekt voor zichzelf in ieder geval heel veel gezondheidswinst. En dat is, dat is altijd verstandig. Maar dat neemt niet weg dat ik vind, en dat de VVD vindt, dat roken een legale keuze is... en dat het in kleine kroegjes, waar geen personeel beschermd hoeft te worden... dat dat moet mogen. Ja. En Een aantal, aantal bellers hebben, onder andere uh, meneer Ebelie volgens mij... die zei van ja, weet je, uh, je moet een keuze hebben tussen een rookcafé of een niet-rookcafé. Ja. Uh, en dat beschermen van, uh, van medewerkers is een beetje een raar argument. En laat duidelijk zijn, elke werknemer in ons land heeft gewoon recht op een rookvrije werkplek. Dus daar wil ik echt niet aan tornen. En uh, daarom vind ik ook dat die regels wat dat betreft ja. zo moeten blijven. Ja. Met alleen een uitzondering voor waar de plek waar de kastelein zelf achter ja. de toog staat. Nog één ding. Er was iemand die zei van in andere EU-landen waar dit ook geldt... gaat het gewoon goed, Dan hoor je nooit gezeur. En hoe kan het dat het in Nederland wel zo is? omdat nou, Dat gewoon niet klopt wat deze meneer zegt. Uh, bijvoorbeeld in België is er een enorme kaalslag geweest... in dit soort kleine cafeetjes, waar uh, toen daar een rookverbod uh, werd ingevoerd. Dus dat is, uh, dat is een argument dat niet klopt. Nee, oké. Okay. Goed, nou, uh, de, uh, vanmiddag wordt die in stemming gebracht in die motie. Sorry, nou, ik verslik hem even. Um, oh. Ja, de, <laughs> een slokje water. Um, uh, ja, dat klopt. Ja, dat, wordt okay. dat wordt een spannende stemming. Het spant erom, ja. volgens mij net zoals bij Stand.nl. Dan Zeker. spant het er ook om. Zeker. 50-50 heb ik hier op mijn uh, teller staan. Kijk. Uh, dus eens en oneens uh, is eerlijk verdeeld dit keer. 1600 mensen ruim gestemd. U kunt nog de hele middag blijven reageren. Meneer Rutte, dank dat u meedeed in Stand.nl. Tweede keer heel heel is gedaan. die voor de VVD. Uh, we gaan snel naar Thijs voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Goedemiddag. We gaan spelen zometeen. Uh, we hebben Marcel Geloof te gast over de berichtgeving over het aftreden van de paus bij de NOS. We hebben het vermoeden dat daar het een en ander over te zeggen is. Uh, verder is EO-directeur Anjan Lok de gast. Die was uh, in het weekend bij een vluchtelingenkamp uh, vlakbij Syrië, waar allerlei Syrische vluchtelingen zaten. En jazz-talent Karsoe Deunmets is de gast. Zij uh, is een heel groot talent in Nederland. Er is een film over haar gemaakt. Daar zijn ze vijf jaar geleden mee begonnen. En ze hebben twee jaar gefilmd. Dus je kan helemaal zien hoe haar uh, carrière is verlopen. Ze is al in uh, Carnegie Hall in New York geweest. Dus het gaat goed met haar.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 Dit is Radio 1.